Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense strijdkrachten hebben een uitgaansverbod afgekondigd... voor de zuidelijke stad Zaporizia. Het verbod dat vanmiddag van kracht wordt geldt tot maandagochtend. Zaporizia is een belangrijk knooppunt voor evacuaties... uit de kapot gebombardeerde stad Mariupol, 200 kilometer verderop. De stad zelf is ook door de Russen bestookt. Een kerncentrale vlakbij is in handen van Russische militairen. Voor het eerst meldt Rusland dat het in Oekraïne hypersonische raketten gebruikt. In de westelijke stad Ivano-Frankivsk zou met die raketten een ondergronds wapendepot zijn bestookt. Hypersonische raketten zijn door hun snelheid en wendbaarheid moeilijk te onderscheppen. Eerdere berichten dat er tijdens de oorlog zulke raketten werden ingezet, werden door Rusland nooit bevestigd. Bij de omstreden mondkapjesdeal van Sievert van Linden en zijn team... had de Rabobank voor 115 miljoen euro krediet toegezegd. Dat meldt Follow the Money in een voorpublicatie van een boek... dat volgende week verschijnt. Ook waren specialisten van de bank bij de deal betrokken. De betrokkenheid van de bank maakte van Linden voor het ministerie van VWS... een geloofwaardige partner om mee in zee te gaan. Volgens Follow the Money werd het krediet geregeld door Barbara Baarsma... in die tijd directeur van de Rabobank Amsterdam. In China zijn voor het eerst in een jaar tijd mensen overleden aan de gevolgen van COVID. Het gaat om twee coronapatiënten in Jilin, een regio in het Noordoosten. China voert een zero-tolerance-beleid rond COVID. Als er een besmetting opduikt, gaan gebieden met één op slot... en worden miljoenen mensen in korte tijd getest. Hongkong, dat niet meetelt in de landelijke Chinese cijfers... kampt sinds een maand met een golf aan besmettingen. Meer dan 5000 mensen zijn overleden. Vooral ouderen die niet waren gevaccineerd.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 Mmm. Keep on going, don't mean to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You never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 Ja, Er zijn natuurlijk een, een, een, een aantal partijen die willen dit en een aantal partijen willen dat. Heb jij um, gemerkt in, in, in het lezen van verkiezingsprogramma's dat er echt partijen haaks op elkaar staan? Nee. nee. Nou, als ik ze lees, dan, dan zie ik wonen, dat willen we allemaal. Uh, eigenlijk willen we allemaal wel een beetje Zandvoort beter maken. En uh, dat was ook een van de stellingen, Zandvoort is een dorp. Als je door Zandvoort heen loopt, en dat is ook één uh, punt van jullie programma...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 als je gewoon ergens binnenkomt dat er een bepaalde uniformiteit is. En niet dat je overal Heineken, Grols vlaggen... en dat iedereen maar zijn reclamebord neerzet... Mm -hmm. en ene nog uh, ja, aftanser. <laughs> het is niet om iemand te noemen, maar... Ja, het mag wel eventjes een bepaalde kwaliteitslag ja, ja. krijgen. Zou het en woord ik... allure daarbij passen? Ja, zeker. Ja. Ook het mondaine, een beetje wat we vroeger uh, hadden. ja, ja. <hijks> nou, er, er is...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 Naar een normaal bedrag zou nou aan. Ja, we uh, moeten het ook gaan volgen of ze het ook echt gaan, ja. gaan, gaan waarmaken. Dus, dus, uh, maar de intentie. Wels, in in, in uh, ieder geval is de intentie. Dan. Ja, nee, dus uh, nee, dat is heel erg uh, goed. Uh, we zijn bijna door onze tijd heen, maar ik heb toch nog wel een vraag: want hij komt net binnen, uh, Mirko. En, uh, hebben jullie al gesproken? Nee, nog niet. Nou, we hebben gisteren uh, eventjes kort aan de telefoon gesproken. Maar we moeten nog eventjes zitten. Dus ik zit in, vanmiddag in... met. Uh,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 Waarom gebeurt dat dan niet? Dat weet ik nog niet. Dat ga ik de aankomende vier jaar denk ik uh, meemaken wellicht. Of niet. Of het gaat heel erg goed. Dat hoop ik eigenlijk. Nou Ja, ja we, we moeten dat gaan zien. En is dit heel specifiek voor Zandvoort een probleem? Of is het in andere gemeentes ook zo? Weet je dat? Nou ja, in het uh, netwerk van de, van de lokale partijen waar we natuurlijk uh, in zitten... Uh, <coughs> horen we wel de, het een en ander... En,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 Spray up the sunny sky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 Klop. Misschien is het beter zo. Maar we waren.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 En dat was heel erg bijzonder. Omdat in de Pride Business Clubs zitten heel veel grote bedrijven... die uh, door hun bijdrage het mogelijk maken... dat ook de kleinere organisaties uh, met boot meevaren in, in de parade. Uh, en zo, dat zijn bedrijven zoals uh, Heineken, PostNL, uh, ASML, uh, Ziggo. Gewoon grote bedrijven. Eigenlijk zijn dus dat de grote sponsors voor de... Um, ja, niet sociaal, want ik heb ook... Uh, um,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 De burgemeester was uh, aanwezig omdat wij uh, sowieso dat als uh, Pride to the Beach organisatie, de stichting LHBTI en de, uh, de burgemeester uh, de mensen graag nodig verwelkomen, maar ook om het uh, the, uh, thema, uh, thema uh, bekend te maken. Het is het, het is het landelijke thema? Het landelijke thema, ja. En dat is uh, My Gender My Pride? Ja. Kan je daar wat mee, Roy?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 Ja, dan ga ik, zou, ik, zou ik tips gaan geven aan alle mensen die een boot willen aankleden of mee, <lacht> straks, straks mee willen doen in onze parade. <lacht> nou ja, dus we, we kunnen altijd wel een, een aantal mensen bij de parade gebruiken... die het thema uit gaan dragen. Dus ja, maar dat gaat juist een beetje de creativiteit van de mensen zelf stimuleren ja? natuurlijk. Ja, daarom je moet je het niet al, te veel, niet al te makkelijk maken. Nou, je hebt al een medestander, hoor ik net, Roy. <lacht> ja. Wat weet jij van de parade, Iris?